Het is vijf uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De oppositie in Venezuela wil dat president Chavez zijn macht tijdelijk overdraagt aan een plaatsvervanger. Chavez is op Cuba, waar hij wordt behandeld voor kanker. Volgens de oppositie bedreigt de afwezigheid van de president de soevereiniteit van het land. Belangrijke beslissingen, onder meer over de veiligheid van Venezuela, kunnen niet in het buitenland worden genomen, vinden de tegenstanders van Chavez. De president gaf donderdag in een verklaring toe dat hij ziek is en wordt behandeld. Hij was toen al weken niet in de openbaarheid verschenen, waardoor er allerlei geruchten de ronde deden over zijn toestand. Volgens de achtste van de Venezolaanse president heeft hij een hevige ingreep achter de rug, maar herstelt Chavez goed.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 dit is radio 1 vnn 4 47 is het naar 4-7 hier op Radio 1 tot 7 uur deze ochtend. En eh, als je denkt, goh, wat klinkt hier Luc een beetje raar en een beetje ver weg. Nou, dat komt, ik ben een beetje aan het struinen over het Mediapark. Ik heb een apparaatje gevonden uh, ergens in een hok hier op het Mediapark. En dan kan ik dus gewoon mee over het Mediapark heen chokken... terwijl ik aan het radiomaken ben. Nou, echt, dan, daar maak je mij dus enorm gelukkig mee. En ik ben nu ben ik bij een gebouw... en ik geloof dat dat een soort, een soort verlengde van het NOS-gebouw is. Lopen even achterwege, want ik zie dat hier wel lampen branden namelijk. Dus even kijken of ze thuis zijn en wat het überhaupt is. Wat ik zo meteen natuurlijk door de bewaking ervan. Even kijken hoor. Het is een soort uh, ja, kantoorpand met veel oranje. En ze laten hier dus gewoon de monitoren aanstaan, jongens. Echt waar, dat is toch echt. Dan zijn die bezuinigingen ook wel nodig hoor, als dat allemaal gaat. Gaan die is hier. En verder ben ik bij. Uh, bij Studio 23. Dat is de studio van Max. Leuk. Leuk om daar ook eens een keer te zijn. En uh, ja, je kunt ook nog even bellen als je wilt. 0800-1121. Als je denkt, van, nou ik wil wel even meepraten. En zometeen hoor je Crack the Playlist. En uh, Crack the Playlist mogen bekende Nederlanders hun favoriete muziek laten horen. Deze week is dat Horace Cohen. Misschien ken je hem wel. Uh, hij speelde ooit Henky in Flor, die film. En uh, inmiddels is het gewoon een uh, gevierde acteur, hoor. En hij heeft heel veel uh, leuke liedjes uitgekozen. En laat hij zo meteen aan ons horen in, uh, in uh, Crack the Playlist. Ach, kijk aan, de bus. Dan gaat hij gewoon een bus op het mediapark. Dat wist ik ook niet. Ondertussen eerst goede muziek. Uh, een nieuwe Nederlandse band. King Jack. Ze komen uit Amsterdam en ze hebben echt een fantastische plaat gemaakt. Dit is Some Girls. I've got glass, she doesn't matter. een uh, nieuwe Nederlandse band, King Jack, zo heten ze. Ze zijn uh, dikke vrienden met Go Back to the Zoo. Dat is die andere hele goede Nederlandse band. Uh, en als je ook de clip bekijkt van dit liedje, Some Girls, van King Jack, via kingjack.nl, dan uh, zie je ook dat Cas, uh, de zanger van Go Back to the Zoo, meespeelt in de clip van Some Girls. Ik vind het echt een van de mooiste liedjes van dit moment. Ferdinand, goedemorgen. Ferdinand. Goedemorgen. Hé, hey, ja ik hoor je. Goedemorgen Ferdinand. Oké, okay, goedemorgen ik Hallo. met uh, Ferdinand Ossenbux. Ik, uh, ja, ik uh, werd zo net wakker joh, en ik hoorde je stem en uh, je, je loopt ergens buiten rond. Ja. En uh, ik denk nou ja god, en uh, toen zei je van uh, uh, ja, je kunt bellen en even meekletsen. <laughs> dus ik loop naar beneden, het is nog heel vroeg en ik, ja, wel licht buiten hoor. Ja. En uh, ik denk ik bel even. Nou, dat vind ik goed want ik heb je tijd niet meer gehoord. Hoe gaat het met je? Goed, goed, ja. goed. Het is, het is het is het is ja het gaat heel vlug hè. We zitten al in juli. Ja? En voor de rest is alles rustig, joh. Ik weet niet of, ik nog, uh, of wij nog weggaan met vakantie, hoor. Daar moet ik nog even over nadenken, want er zijn uh, dingen altijd die er die, die, die tussen komen. Ja. Ik had het ook met Lieke erover. Ja. Want ik zou inderdaad uh, drie weken weggaan. En uh, dat, gaat nou, of, dat ging niet door door omstandigheden. Maar goed, ik, uh, als ik uh, weer of later volgende maand contact heb met jullie, dan horen jullie wel hoe zich dit uh, verder gaat ja. ontwikkelen. Ja. Maar goed, voor de rest gaat alles uh, een alles gangetje, joh. Dat. Uh, Zeker. Ja, nou, want we, we spreken jou natuurlijk uh, altijd normaal gesproken in Ferdinand en voetbal. Nou, inmiddels is dat heel even onhold, omdat gewoon het voetbalseizoen ook onhold is. Dat ja, klopt. Um, vanaf uh, 7 augustus hadden we afgesproken, geloof ik, hè? of 14, nou ja, ergens. Die... Uh, 7 augustus, 7, ja. 7, ja. 5 augustus begint de competitie. Oh ja, dat is waar, inderdaad. Dus dan, dan kunnen we dan mooi meteen bespreken. Maar uh, uh, uh, nu we toch uh, met elkaar aan het praten zijn, de, de, de, de nieuwe trainer van FC Twente is Co-Adriaanse geworden. Ja. Dat was voor mij niet verrassend hoor, nee? want uh, ik heb het al gezegd tegen jou uh, aan het uh, slot van het onseizoenetje dan, dat toen uh, uh, Preudom wegging, Münsterman op zoek is gegaan naar, uh, naar een andere trainer en ja, koos zijn naam die werd al heel gauw genoemd. En heel veel mensen die zijn blij dat Co. terug is in Nederland. En Co. Uh, ja, wil zo graag weer uh, iets gaan doen hier in het land. En dat ja. heeft hij ook meegegeven. En het is, een, ja, het is gewoon een performance, joh. En ik denk dat hij het een en ander wil gaan neerzetten bij Twente. Hij heeft uh, genoeg materiaal. Ik weet niet wat nog uh, uit de hoek, uit de hoge hoed zal komen. Qua spelers Zo'n... Maar uh, ja, dat biedt perspectieven. Uh, we moeten het afwachten. En de uh, code heeft er zin in. Het publiek heeft er zin in. Joop Munsterman is blij. En uh, ja, Luc, uh, we moeten het allemaal nog zien joh. Ja. ja, volgens mij heeft uh, Adriaans wel gezegd van ja, de, de, de selectie zoals die er nu uitziet. Nou, dat is eigenlijk wel oké. Okay. Daar, daar hoeft eigenlijk niet zo heel verschrikkelijk veel meer aan te gebeuren. Nou, ik denk uh, het spelersmateriaal die op dit moment aanwezig is in de grondvesten. Uh, uh, dat, dat, dat, ja, het ziet er goed uit. Kijk, nogmaals jammer dat uh, Theo is weggegaan naar, uh, naar Ajax. Ja. Maar goed, ik denk dat ik ook met, met de groep die hij nou heeft, joh, de, de, de selectie die op het veld staat... Uh, seizoen, ja, dit is niet zo ver meer weg. Ik denk dat Co alles zal doen om er iets heel goeds van te maken. En ja, Trente gaat ook, als ik het goed heb, toch voor aan de Champions League spelen. Dus kijk, hij kan er iets heel moois van maken, hoor. En ik denk ook, ik heb er ook zin in het komend seizoen, joh. En het is allemaal afwachten. Ja, ik vind het wel snel gaan het nieuwe seizoen, want dat begint dat zal uh, eigenlijk al over een, over een maand eigenlijk zitten we al gewoon midden in het nieuwe seizoen. Ja. Zo vlug, joh. Het hele leven gaat zo vlug. gaat, ja. gaat zo snel. Voor je het weet uh, is die competitie begonnen. En, uh, nog even en we zitten allemaal weer rond die kerst. Die ja. Kerstboom, ja. ja, het is te gek, het gek, gek. Ja, dat is waar. Het kan hartstikke snel gaan, natuurlijk. Ja, dat is zeker zo. Hey, Federer, ik vond het leuk om je weer even te spreken. Bedankt, jongen, dat ik er weer even mocht zijn. De aan de redactie. Ik wens jullie een hele mooie zondag. En uh, wellicht misschien tot volgende week of tot de volgende keer, joh. Dag. Dag, Ferdinand. En we hebben een hele mooie plaat klaarstaan van de uh, Handsome Poets. Die hebben ooit uh, uh, een liedje gemaakt. Dance the War is Over, heet dat. En uh, voor BNSD hebben ze dat voor het Nederlands vertaald. Maar ik loop ondertussen loop ik hier het gebouw in. En ga ik eens even kijken of ik met de bewaking uh, kan praten. Ik hoop dat mensen lang... Uh... Hallo, goedemorgen. <laughs> Hallo, goedemorgen. Ik ben een experimentje aan het doen, een beetje aan het rondlopen. Ondertussen live op Radio 1. Uh, en jullie zijn hier aan het, uh, de, de boel aan het bewaken. Hoe is het geweest de afgelopen nacht? Rustig. <laughs> ja, was het rustig? Hoe, want hoeveel mensen, hoeveel mensen komen hier dan zo binnen, zo op een nacht? Want ik, ik kom altijd zo rond een uurtje van half drie. Maar dan, ah, je hebt ook een systeem, kun je precies zien. Het twee, twee, was heel rustig Ja, drie mensen heel maar, hè? He? Maar ja, je weet me nooit... Ja, dat is zo. Hey, um, we gaan Hans de poot draaien met Dance the War is over. Alleen dan in het Nederlands en dan heet hij Dans de Strijd is Over. Niet verwacht, verontrustende signalen. Raken dieper dan gedacht. Als ik mijn ogen sluit. Start ik de dans. Kijk rond en schreeuw het uit. Kan ik slechts dromen, het bloed kruipt daar waar het niet kan. Een schot klinkt klaar, dit is het dan. Als ik mijn ogen sluit, start ik de dans. Kijk rond en schreeuw het uit. Geheugen is onuitwisbaar. Mijn hart, mijn ziel zijn om ze weg. Het is de tijd die mij nu zegt. zit weer in de studio. voelt meteen uh, een soort van, ja, pff, zit ik hier weer in de studio. Het is eigenlijk wel lekker buiten. Het is best lekker weer. Kan ik zo ook even een live weerberichtje doen? Nou, het is best lekker weer. Dus, uh, ik denk dat ik volgende week ga ik echt de hele tijd buiten lopen. Gewoon een hele uitzending. Als het lekker weer is, ga ik gewoon de hele tijd lekker buiten zitten. Maar goed, we moesten even naar binnen, want het is tijd voor Crack the Playlist met Horace Cohen. Uh, oh ja. Crack the Playlist. Horace Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo. Wat, wat grappig is, ik heb een, een biografietje van je even uitgeprint. Dat vind ik makkelijk, heb ik het er even bij. En uh, mensen kennen jou natuurlijk wel, want je, je, je hebt er veel gespeeld. Maar toch staat er dan altijd weer als eerste regel... ...werd bekend als acteur, als Henkie Vlodder in de speelfilm, et cetera, van Vlodder. Ja. <laughs> da, da, is, echt, dat, is dat een beetje... Vind je dat vervelend, dat mensen daar toch altijd weer op terugkomen, of... Het niet nee ja. joh, dat was, dit is een hartstikke, hartstikke leuk film. En uh, uh, dat, dat is echt geen reden om je te schamen, om daarin meegesteld te hebben. Zeker niet in, uh, in de eerste. Nee. Het uh, is wel een beetje het begin van mijn carrière. Ik had daarvoor wel een paar dingen gedaan al. Maar uh, bij het grote publiek was dat toch wel uh, waar ik voor het eerst gezien was. Ja, ja, later kreeg je zo'n andere Henkie hè, die uh, in de serie ja. speelde. Ja, ja, er zijn er ongeveer drie geweest nog. Ja, ja. Maar, maar ik denk dat toch veel mensen wel denken dat jij... De, jij bent de originele, de originele Henkie nog. <laughs> Ik ben uh, net zoals original Coca-Cola, ben ik de uh, ja, real Hanky. Ja. Ja. En, en, en, en daarna, nou ja, echt in, in ik weet niet hoeveel dingen uh, gespeeld, ook op, uh, in het theater, maar ook veel op, uh, uh, veel op tv. Wat, wat, wat is jouw beroep eigenlijk? Want kijk, bij veel mensen nou, ja. kan je zeggen: die is zanger, die is acteur. Of maar wat is jouw beroep? Ik ben gewoon acteur. Maar ik, ik, ik vind het ook wel een soort, dat ik een soort entertainer ben. Dus ik ben van uh, markten thuis. Maar ja. uh, acteren vind ik wel het allerleukste wat er is. Ja, dus, dus uh, dat staat dan op acteur. je visitek. Ja, acteur, nou, duidelijk. Acteur met, uh, met uh, bijverschijnselen. Ja, ja, en een van die bijverschijnselen is bijvoorbeeld plaatjes draaien. Al, ja. Als uh, DJ Horace 7. Precies. Hele goede naam. Wat, wat draai je dan voor uh, muziek, dance en zo? Of gewoon echt uh, liedjes? Uh, eigenlijk alles door elkaar. Ik ben niet zo'n zo hele goede DJ. Ik ben uh, een absoluut een amateur. En uh, uh, verwacht ook geen heftige mixes en zo en dat soort dingen. Maar uh, nee, gewoon lekker, lekker, uh, lekkere muziek. Pop, uh, een beetje eclectisch. Ja, ja. en is dat, uh, is dat van vroeger uit, die uh, liefde voor muziek? Of is dat pas later gekomen? Uh, nee, ik heb altijd wel van muziek gehouden. Hm. Nou, laten we beginnen bij de eerste plaat die je hebt uitgekozen: uh, Madness met Grey ja. Days. Ja, waarom, waarom nou, die? De, nou, uh, Madness was een van de eerste bandjes dat ik een beetje uh, doorkreeg van ja. Dit vind ik echt leuk. Ik ben van de, de van de Ska-generatie. Uh, de specials. Uh, uh, ook Doemar vond ik ook heel goed. Uh, een beetje dat reggae. Maar met me zat, en vooral dit nummer, Gray Day was echt een nummer. Was een van de eerste nummers dat ik echt achter elkaar opzette. Uh, uh. Ik heb dat nu nog steeds wel. Als ik een nummer echt heel goed vind, dan kan ik het wel honderd keer per dag luisteren. En Grey Day was voor mij echt een uh, nummer, die heb ik echt vaak geluisterd. Ja. En Madness was gewoon, ja, toch, toch mijn lagere schooltijd, mijn vrienden, uh, ze nadoen. Ja, het was, een, het was een leuke tijd. Ja, en, en ze spelen nog steeds, hè? Is, is dat, is Ongelooflijk, dat een... hè? Ja, dat is toch echt, ik, ik vind het stiekem wel een beetje geweest, dat je denkt van, nou... Nou, maar je moet het zo zien, uh, zij uh, uh, vinden het leuk om te doen. Dus ja. ja, wat jij er dan van vindt... Ja, wat maakt is, het, is, het uit, Die mannen ja. gaan er gewoon door. En dat is hun leven. En dat is, dat is wat zij, uh, wat hun, waar zij voor opstaan elke dag. Dus ja. laat ze lekker doorgaan totdat ze uh, dood neervallen. Gelijk heb je Madness. Dit is Great Age. not as I lie. Great days in Crack the playlist met Horus Cohen. De volgende Horus is echt nou daar, daar kreeg je de handen voor op elkaar bij ons op de redactie. Q-Tip en Rafael Sadiq met We Fight ja. We Love. Ja dat uh, vonden mensen leuk hoor, bij ons. Ja nou ja ik, ik, heb, ik ben uh, vanuit mijn uh, ska periode uh, uiteraard overgegaan op de, de hip hop. En uh, ja in mijn jeugd was het dan uh, ging het van uh, Grandmaster Flash. Uh, uh, toch wel een beetje over naar. Uh, naar. Tribe Called Quest. Uh, ik had veel vrienden die een beetje. Die, bij later kwam de gangster hiphop met NWA en dat soort dingen. Maar ja. ik blijf echt bij. Uh, bij Q-tip hangen. en bij. Uh, Tribe Called Quest. en uit later de Farside en dat soort bands. die. die toch wat meer de, de party. maar met een. met een goede message uh, hip-hop uh, maakten. Ja. En. ja, en Q-tip uh, is daaruit. mijn allergrootste uh, held. In, in het hip-hop bestaan. En. Um, uh, want zijn stem is zo herkenbaar en zijn, zijn flow is zo lekker. En uh, dit nummer is al, al een beetje een oud nummer. Of een, een, een, een, niet het oudste nummer van hun. Een vrij, uh, of als je het recent mag noemen, uh, uh, niet een heel oud nummer van Trout Cold Quest. Maar wel een van de lekkerste nummers die ik van hem ken. En samen met Rafael Shadik, heerlijk, lekker nummer. I'm Just a, just, a just, just a little bit, just a little bit just a little bit love just a little bit of just a little bit just a little bit just a little bit love just a little bit of We just keep on fighting, just a little bit just a little bit just a little bit love just a little bit En Rafael Elzadik, We Fight, We Love. Nou, en dan gaan we zo een beetje van de hip-hop zool achtige liedjes. Uh, daarvoor ska van Madness. Uh, door naar de rock van de Foo Fighters. Ja, kijk, als je het hebt over de... De heerlijke uh, uh, hiphop, en, en, en je moet dan toch ook een beetje van rock houden, want ik hou van wat ik zeg, ik ben vrij uh, eclectisch met mijn muziek, dus ik kan alles luisteren. Mm -hmm. En ja, de Foo Fighters, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ze laatst uh, niet, niet op Pinkpop, maar wel op de televisie weer gezien op Pinkpop. Um, ja, Dave Grohl is gewoon, het, het zijn zulke goede artiesten en ze genieten zo... Van wat ze doen en ze, ze maken gewoon goede muziek. En het is, het is af en toe lekker hard en af en toe heerlijk uh, uh, mooie melodieën. Uh, maar ze zijn volgens mij uh, wat, betreft, wat mij betreft de, de beste rockman die er is. Ja. Ooit of van dit moment? Um, van dit moment. Want ja, nee, ooit. Gewoon ooit. <laughs> Heel goed. Foo fight is forever gold but it lost its pride beautiful veins and bloodshot eyes I've seen your face in another light why'd you have to go and let it You're so considerate Do you ever think of me? Oh, so considerate In too deep and lost in time Why'd you have to go? En Let It Die. Nou, het gaat echt alle kanten op, horens. Want het uh, volgende op het lijstje is Zero Seven met Crosses. En dat is een beetje, als ik me niet vergis, uh, van die mellow lounge muziek, ja. hè? Nou, dat zeg ik. Ik vind ook, um, als je begrenst tot één soort muziek... dan, dan, dan, haal, uh, dan, dan haal je jezelf zo tekort. kort. Dan doe je jezelf zo tekort aan alle mooie muziek die er is op de wereld. En ik, ik hou van, uh, zoals de Pro Fighters heerlijk lekker rocken... en een beetje goede hiphop... Maar zoals je in de volgende paar platen zult zien... hou ik ook heel erg van melancholische melodiemuziek. Ja, in Stereo 7 uh, Het is eigenlijk de, de beste muziek die je gewoon lekker thuis uh, op kan zetten. Ja, ik wilde net vragen, uh, wanneer luister je dit? Is het gewoon echt gewoon op de bank zitten en luisteren? Uh, dit is, maar uh, het gekke is, en, en niet om het uh, te kort te doen, maar het is ook als je bijvoorbeeld gasten hebt te eten en je zet dit op de achtergrond op. Dat is de beste muziek. Het, ja. het is gewoon, en het is ook het is een mooie nummer. Dit, dit nummer uh, speciaal, Crosses, vind ik gewoon heel mooi. Het is een, uh, nou, volgens mij doet José González, doet hem ook nog eens op zijn plaats. Ja, uh, het is gewoon echt een heel mooi nummer. Don't you know that I'll be around to guide you? Your weakest moments to leave them behind you. Returning nightmares, only shadows will cast some light and you'll be alright. We'll cast some light and you'll be alright. for now, crossing. Seven met Crosses, hier in Crack the Playlist met Horus Cohen. Goedemorgen Horus. Goedemorgen. Ja, um, Sia is de volgende plaat. Een uh, live track, Breathe Me. Ja, en... ja Sia is uh, natuurlijk, als je 07 een beetje kent heeft zij heel veel met, uh, met hun gespeeld, yeah. opgetreden. Er uh, staat op een paar platen van hun. En uh, ik vind Sia een van de mooiste vrouwenstemmen. Uh, op dit moment heeft. It, uh, niet veel mensen kennen de. Dus. Zij het laatste plaatje. I'm just a girl that you. dingen from van cocaine. <laughs> uh, oh, ja, ja. Dat is wel even een hitje. Uh, Kenners kennen het natuurlijk wel. Zij heeft gewoon zo'n mooie stem. En ik heb haar een keer in de Melkweg gezien. dat zij met 07 Seven optrad. En uh, ik heb er nog nooit een zaal een zo. 100% iedereen die er was aandachtig naar iemand te zien luisteren. Het was, uh, het was magisch. En uh, daarom ook dit live nummer. Het, het, is, het is zo mooi. Ik kan zo mooi zingen. Ja. Nu, nu uh, is hij inderdaad, je zei het al. Het begint nu een beetje door te breken. Ook voor het grote publiek. Dan, uh, dan, uh, dan komen er plaatjes in de top 40 bijvoorbeeld of zo. Uh, Clap Your Hands was er in You've Changed. Die, die, die beginnen dan wat, ja, wat, uh, wat, wat populairder te worden. Vind je dat dan vervelend? Omdat je dan van ja, ik kende haar eerder. Het was wel mooi geweest als dat klein zou zijn gebleven. Nee, nee, ik ben uh, absoluut niet dat gierige muziekluisteraar. Ja, dat heb ik, nee. zou ik een beetje hebben namelijk. Ik heb het nee, niet bij, bij, bij Sia, maar bij andere bands dan wel. Ik wil dat iedereen luistert. Ik heb juist technologisch gehad. Ik, ik vind het juist verder als ik een plaat opzet en niet iedereen denkt, wauw inderdaad, dit is fantastisch. Ja, dan vind je dat wat, wat goed dat je dit ons gebracht hebt, <laughs> Horus, Messia van de muziek. Nee, ja. Ja, ik, ik, ik wil het juist delen met iedereen. Ik wil dat juist iedereen Sia goed vindt. En, uh, ik ben ook heel, heel raar wat dat betreft qua muziek. En dan vind ik dit weer goed en dat weer. En dan ik, Mijn vrienden worden er af en toe gek van. Ja, nou. Die denken van, nou, wat heb je nu weer voor uh, zelfmoordmuziek aanstaan ofzo. Ja, zelfmoordmuziek is dit zeker niet. Het is een hele mooie plaat. Nee, Breathe Me nee, van Sia. Me, de live versie van Sia. We gaan meteen door met een ander heel mooi liedje. Uh, van een, uh, ja, van, uh, is het een band of een, uh, of een man eigenlijk? Weet ik echt niet precies. Beirut. Beirut is een band. Oh, ja. Stel jonge jongens en meisjes uit uh, New York. Ehm. Um, ook weer een, een stem van een man die, die, dat, dat sommige mensen denken van... nou, die gozer zingt toch wel vals? Uh, maar dat, dat vind ik dan weer juist heel mooi, dat het net de tegenaan ligt. Maar het zijn wel allemaal um, muzikanten die, die, waarvan je weet... dat ze jarenlang een opleiding hebben gevolgd uh, in de muziek. En je hoort het gewoon. En uh, toen ik dit nummer voor het eerst... ik zag het voor het eerst bij... Uh, bij David Letterman, die net een late show. En uh, het was, er kwamen opeens van die Franse horens, van die jaagtoeters uh, in voor. <laughs> en uh, dat, dat, dat vond ik zo mooi om weer een keer iets anders te horen in de muziek. Een, een, een toeter, in plaats van alleen maar gitaren uh, en piano's en drums en bassen, standaard. Ze yeah. zaten hier gewoon, ja, uh, yeah, toeters. En toen dacht ik, hé, hey, dit ga ik even uitchecken. En ook weer uh, prachtige muziek. Ja, en, en ook wel goed dat, het, dat dan het genre volk ook meteen weer is afgevinkt uh, in, het, uh, in het genre waar je graag naar luistert. Ik, ik, ik pak ze allemaal aan. Ik <laughs> allemaal, pak alle alle muziek worden aangepakt, <laughs> maar uh, heel toepasselijk, a Sunday Smile van Beirut. Oh, I want to Sunday Smile van Beirut en dan gaan we naar de band die uh, nu uh, misschien wel een van de populairste bands van dit moment is. Tenminste uh, van veel mensen. Elbow met het liedje Mirror Bowl. Ja, Elbow. Uh, net zoals dat ik Sia een van de beste zangeressen vind, vind ik uh, de zanger van Elbow uh, zo'n mooie stem hebben. Uh, misschien wel een van de, de beste zangers van, uh, van dit moment... Uh, al is dat echt mijn eigen mening en vind ik niet dat iedereen dat moet vinden natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, uh, ja, ik vind het zo mooi. Uh, de, de, het, is, het is de melodieën, uh, de teksten over uh, zijn uh, vrienden in de kroeg en uh, hoe die van ze houdt. En uh, ja, dat, dat is gewoon echt. Uh, ik kan daar uh, ik kan erg genieten. Het is, het is ook weer een band waar ik uh, uh, precies van weet waar ik was toen ik ze voor het eerst hoorde. Oh ja? En dat uh, is niet zo lang geleden. Ik ben, ik, ze bestaan al twintig jaar, het is vreselijk. Maar, uh, maar ik hoorde dus uh, een tijdje geleden een van de laatste uitzendingen van Eric Corton. Jammer dat hij weg is. Ja, op Rief, ja. Uh, hij, heeft op, hij heeft me op veel, veel mooie muziek naar nou, veel mooie muziek gebracht. Een van de laatste uitzendingen zat ik in de auto terug van een avondje optreden. En uh, hij liet het horen van een optreden hier in Amsterdam bij de Wester -Unie. Ja. En dat was, uh, ik werd, ja dat is zo'n mom zo moment dat je denkt, ah, een nieuwe ontdekking. Wat is dit mooi. Ik ga dit allemaal downloaden morgen. Of uh, kopen in de winkel. Ja, uiteraard. Een <laughs> <laughs> tijdje geleden, ze... <laughs> tijdje, tijdje geleden zaten ze ook, uh, waren ze op Pinkpop. En daar kregen ze ook weer een 9 van, uh, van veel resistenten. Die, die Guy Garvey, dat is, uh, is zo'n zo mooie, zo'n Engelse hooliganstem, uh, noem ik het maar. Uh, en, en, en toch weer niet. En toch zo'n mooie... Met melodieliedjes en dit nummer vooral uh, Mirrorball, Het sleep je het zo mee van begin tot eind. Heerlijk. in Crack the Playlist van Horace Cohen. Tot zover Crack the Playlist. Zometeen deel 3 van 4.7 na het nieuws met René van Brakel.